Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in uh, de Veenhardkerk, fijn dat, uh, dat u en jij hier uh, vanochtend uh, bent, uh, misschien ben je hier vandaag uh, voor het eerst, nou, voel je vrij om uh, mee te kijken en om mee te doen. Ik ben Marianne en uh, ik ben jullie gastvrouw vanochtend en uh, leid jullie door deze dienst heen. Uh, vandaag uh, preekt uh, Lars uit Amstelveen, uh, we zingen met elkaar en uh, nou, ik hoop dat je iets uh, kan proeven vanochtend. Van de liefde van God. Lars gaat uh, iets vertellen over uh, ja, een nieuw kompas voor je werk. Over hoe ben je als christen bezig op je werk. En uh, nou, we werken uh, heel wat af in ons leven. Uh, heel wat uren. Um, dus uh, je bent daar veel tijd uh, mee bezig. Um, maar hoe ga je daarmee om en hoe doe je dat? Uh, je kunt natuurlijk heel terughoudend zijn... maar je kunt ook over jezelf en je geloof vertellen... Um, maar af en toe heeft het ook te maken met keuzes die je maakt. Uh, ik heb bijvoorbeeld iemand uh, die ken ik en die uh, werkt bij een bouwmarkt. En die was verantwoordelijk voor de inkoop. En dan moest hij bijvoorbeeld uh, bij de andere bouwmarkten gaan kijken wat uh, doen zij. Uh, stel, ze kopen een zandbak in. Uh, verkopen die voor 50 euro in de volder. Nou, dan gaan wij als bouwmarkt er net een tientje onder zitten. Nou, en hij, hij deed dat altijd, maar op een gegeven moment begon dat een beetje te schuren. Dat hij dacht van ja, ik zit een beetje bij die anderen te spioneren. Tenminste, of vond hij dat een beetje. Maar ja, we moeten natuurlijk ook verkopen, want anders dan uh, redden we het niet. Nou, hij vond dat echt een uh, lastig dilemma op een gegeven moment worden. En hij heeft op een gegeven moment ook gezegd van... Uh, op die manier uh, wil ik het niet meer doen, want dat vind ik gewoon niet, uh, niet eerlijk. Nou, zoiets uh, kan. Uh, misschien zul jij een andere keus maken... Uh, nou, laten we vanochtend luisteren naar uh, wat de Bijbel ons daarover kan vertellen. Voordat ik uh, verder ga, uh, wil ik ook een gebed uitspreken... om een zegen te vragen van God over deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar mogen komen... in de Veenhardkerk, hier om uh, u te ontmoeten. En ik wil bidden dat we ja, hier mogen zijn wie we zijn en dat we ons mogen voelen zoals we ons voelen. Misschien blij, verdrietig, Heer, misschien zijn we hier voor het eerst of ja nog een beetje onwennig of komen we hier al heel vaak en vinden we het hier een fijne plek om te zijn. Heer, wilt u deze dienst zegenen? De woorden, de liederen, Heer, de onderlinge ontmoetingen, het kinderwerk. Heer, en wilt u hierbij zijn en uw kracht laten zien en uw liefde? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we met elkaar een kinderlied zingen, samen met Bettina. En jullie mogen nog even niet gaan staan. Dus misschien kun je al raden welk lied we gaan zingen. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je vat. Als we de volgende liederen gaan zingen. Thank stukken uit een brief van Paulus, eentje een gedeelte uit Ephesius en eentje uit Colossense. En je kunt de tekst meelezen op de biemen. Het eerste is uit Ephesius. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester, zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden. Voor het goede dat ze doen. Zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandelen slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, Want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben. En dat hij geen onderscheid maakt. En dan schrijft Paulus nog in een brief aan de Colossense... Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus... en van onze broeder Timotheus. Aan de heiligen in Kolossen, gelovige broeders en zusters... die eens zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God... de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft... en alle heilige liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in ons opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we gehoord hebben. We vragen dat u in Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig zijn. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Dit kan niet waar zijn. Dat is de titel van het boek dat Joris Luijendijk schreef... ...naar aanleiding van... Twee jaar lang ondergedoken te zijn in de financiële wereld in Londen, het Europese financiële centrum, bijgenaamd de City. Twee jaar lang gezeten. En hij is zich kapot geschrokken. Dit kan niet waar zijn. Daarom is dat boek zo gaan heten. Hij interviewde in de City honderden medewerkers. En waar hij achter kwam is dat er in 2008 een schuldencrisis is geweest. Dat er bepaalde problemen waren. Dat het toen absoluut kantje boord was. En dat 2014, 2015, heel veel jaar verder, dat probleem eigenlijk nog niet is opgelost. Dat de onderliggende problemen er nog altijd zijn. Nog niet aangepakt. En in dat boek gebruikt hij het volgende verhaal. Om duidelijk te maken wat er nou precies aan de hand is. In die wereld. Hij zegt... Je zit in een vliegtuig, je bent ingecheckt, vliegtuig ingegaan, het vliegtuig is opgestegen. Het, uh, het lampje met riemen vast is los of uh, is, uh, is uitgegaan, riemen mogen weer los. Je probeert je comfortabel te settelen in je stoel, je kijkt naar buiten. En een van de motoren staat in heftige brand. Dus je schrikt, je stoot je, stoot je buurman aan, hey, moet je kijken wat daar gebeurt. Je springt op uit je stoel, loopt door de gang heen. De eerste stuurdes die je tegenkomt, je legt uit: ik zag een grote brand in een van de motoren. De stuurdes die reageert heel rustig, heel kalmerend: zegt ja, er waren inderdaad wat technische problemen, maar ik heb gehoord dat ze zijn opgelost. Je vertrouwt het niet helemaal, je, je, je loopt nog verder. Komt de hoofdstuurdes tegen, de purser, je zegt hetzelfde: ook zij zegt er waren wat technische problemen, maar meneer, alstublieft, gaat u weer lekker rustig zitten, Is niks aan de hand, onder controle. Je gelooft nog steeds niet en je kunt net de cockpit binnenlopen. En wat zie je? De stoel is leeg. De cockpit is leeg. Er zijn geen piloten. Niemand die dat vliegtuig de goede weg leidt. Joris Luierdijk gebruikt dat beeld om aan te duiden... dat die financiële wereld eigenlijk als een vliegtuig is... zonder iemand in de cockpit. Dat er problemen zijn, maar niemand... Die gaat nou in die cockpitstoel zitten, pakt het stuur vast en zegt, die kant gaan we op. En ook, en ook in de politiek, zegt hij, is er niemand die in die cockpitstoel gaat zitten en die de juiste beslissingen neemt om de goede kant op te gaan. Er zijn problemen, het systeem houdt zichzelf in stand. Wat dan? Hij zegt eigenlijk, het grootste probleem is, is dat het ontbreekt aan een goed aan een moreel kompas, aan een richting die de wereld op moet gaan. Het ontbreekt aan een goed, aan een moreel kompas. En nog altijd is de houding dat je maar beter op je werk, je morele overtuigingen van wat goed is of wat fout is, dat je die maar beter achterwege kunt laten. Op je werk moet je professioneel zijn. Quote vind je bovenaan op het blaadje wat is uitgedeeld. Het moet volgens mij nog iets spannender maken, want het is heel makkelijk, dat, dat wordt ook in de media wel eens gezegd, het is heel makkelijk om te praten over de bankiers en over de financiële sector, en om nou ja, daar een beetje uh, hun als de boeman aan te wijzen. Maar Joris Luyendijk die zegt iets interessants, Ze schrijven van dat boek, dat kan niet waar zijn, en hij wordt geïnterviewd in de trouw en ze vragen hem, waarom is dat boek nou zo succesvol? Hij zegt dit. Dit kan niet waar zijn, staat op nummer 1 in de boeken top 10. Niet omdat het over Londen gaat, maar omdat het over ons gaat. De city is overal. Dan wordt het interessant, dan komt het wat dichterbij. Is de city ook hier? Joris Luijendijk die zegt: Overal waar ik kom, overal waar ik lezingen kom geven over het onderwerp, ontmoet ik gewone mensen en die zeggen tegen mij: Dit in mijn ziekenhuis. Op mijn school, op mijn bedrijf, daar gaat het net zo. Neem bijvoorbeeld de onvrede over het bestuur. In de, op de UvA, alweer een tijdje geleden. Overal zijn er mensen die zeggen, niet meer de nut of zin van het werk is bepalend. Maar altijd maar weer die cijfers. Daar gaat het om. Die zijn bepalend geworden. Overal... Werken er mensen en hebben mensen het gevoel dat het moet? Dat je je moraal maar thuis laat, je overtuigingen van wat goed is, je principes, en op werk moet je professioneel zijn. Moet je gaan voor de cijfers. Hij zegt er wordt nog maar over één ding gemoraliseerd en dat is dat er we niet aan moraal mogen doen. Nou, dat zijn wat statements om in het onderwerp te komen. Het gaat vandaag over werk. En. Herken je, herken je het dat Joris Luijendijk zegt. Het is interessant zo'n boek over de financiële sector. Maar eigenlijk is het veel breder. De city als symbool voor een plaats waarom het om cijfers gaat. En soms niet langer om mensen. Of om de zin van het werk. Om de nut van het werk. Herken je dat? Dat dat bepalend aan het worden is. Misschien in de samenleving als geheel. Zie je het om je heen gebeuren. Maar misschien zit je er ook middenin. En zeg je ja. Mijn werk, op mijn school, in mijn ziekenhuis, daar waar ik mijn dagelijkse dingen doe, daar merk ik het ook. Het gaat om de cijfers en niet meer om de zin, om het nut. En als we heel eerlijk zijn, zit die city dus ook niet een klein beetje in onszelf? Of laat jij je altijd leiden door je goede moraal, door je goede principes? Hoe moeilijk is het om altijd eerlijk te zijn? Om altijd te kiezen voor de ander, om gunnend te zijn, om vrijgevig te zijn. Soms wil je ook gewoon zelf een stap verder komen. We gaan vandaag daarom met dit thema aan de slag. Op zoek naar een kompas voor werk. Een beetje afgeleid dus van de zin dat Joris Luijendijk zegt... het ontbreekt juist vaak bij heel veel mensen aan een goed kompas. Is de kerk de enige plek om een moreel kompas... Te vinden, om daar met elkaar over na te denken. Hebben christenen hebben gelovige patent op goede principes? Gelukkig niet. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die niet geloven. Maar die toch heel integer zijn. Die ontzettend goed hun werk doen. Die goede beslissingen maken. Die een werkend moreel kompas hebben zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat christenen het volgende extra hebben. En dat is dat christenen, dat gelovigen, geloven in de kracht van het evangelie. Het goede nieuws is dat Jezus kwam, dat hij stierf, maar dat hij ook weer is opgestaan. En dat er dus voor mensen altijd een nieuw begin is. Een nieuw begin, zou je kunnen zeggen, is een ander woord voor genade. Dat woord waar het in kerken en waar het bij christenen zo vaak over gaat. Genade. Een schone lijn, een nieuw begin. En als dat nieuwe begin impact krijgt in je leven, als dat neerdaalt, dan betekent dat een koerswijziging in je leven. Dan gaan er dingen gebeuren. En dus zou je kunnen zeggen dat als christenen geloven in het evangelie, in de kracht ervan, in het goede nieuws, dan betekent dat dat christenen een... Kompas krijgen, een moreel kompas wat ze onderscheidt van de mensen om hen heen. Soms heel scherp en soms heel subtiel. Ik zei al, het gaat vandaag veel over werk. Maar ik denk dat alles wat je vandaag hoort, dat je het ook zou kunnen toepassen als je nog aan het studeren bent. Of als je vrijwilligerswerk doet. Als je druk bezig bent met opvoeden. Of misschien nog wel algemene in relaties die je hebt met elkaar. Die je aangaat met mensen. En als dat, geloof, als dat geloof in de kracht van de evangelie, als dat uitwerking krijgt in je leven, in je dagelijkse doen en laten, dan kun je dezelfde opleiding hebben, dan kun je dezelfde interesses hebben, dezelfde vaardigheden. Maar dan onderscheidt het geloof gelovigen van niet-gelovigen. En dat komt omdat dat geloof, het bijbels, het christelijke geloof, een aantal bronnen aanbiedt. Een aantal resources, zou je het zakelijk kunnen zeggen. Een aantal bronnen die niet ergens anders beschikbaar zijn. Dus die gelovigen onderscheiden van niet-gelovigen. En ik wil er vandaag vier langs gaan die opkomen uit die bijbelteksten die we lazen. En die samen dus een, een nieuw kompas vo, uh, vormen wat, wat richting kan geven aan je leven. En de eerste is dit. Liefde als basis. Dat was een filosoof vanuit Plato en... En hij, hij onderscheidde vier deugden die onderwees zijn. En hij zei, rechtvaardigheid, moed, gematigdheid en verstandigheid. Verstand. Dat zijn hele belangrijke deugden. Als een mens die heeft, perfect plaatje. Toen was iemand anders, Thomas van Aquino. Je mag de naam weer vergeten. Een groot christelijk theoloog in de middeleeuwen. En die zei, het is niet compleet. Dat lijstje van vier van Plato, er moeten er nog drie bij. En ze komen je misschien bekend voor typisch christelijke deugden... geloof, hoop en liefde. Die zijn, die zijn kenmerkend... voor het christelijke geloof. En daarmee juist ook voor de God... die ze geeft. En de hoogste van deze is de liefde. God geeft geloof. God geeft hoop. En hij geeft liefde. Omdat hij zelf liefde is. En de hoogste van die drie is liefde. En in... alle culturen werd... Liefde gewaardeerd, dat je, dat je omkijkt naar de mensen om je heen, dat je de ander lief hebt. In alle culturen werd het gewaardeerd, maar het christelijke geloof ging daar, deed daar nog een stapje bovenop. Die tilde lat als het ware hoger en die zei, heb je vijanden lief? En vergeef wie je vervolgt. Dus liefde die het christelijke geloof biedt en ook van je vraagt, die gaat verder dan de liefde die de wereld heeft. De liefde zou je kunnen zeggen is... de grootste deugd waar het allemaal om draait. Omdat christenen geloven... dat liefde de zin is van het leven. Daar draait het om. Een, liefde een liefdevolle God... die maakte deze wereld. En hij maakte een mens op. En het was niet omdat hij nou... allemaal liefde wilde ontvangen van die mensen. Maar hij maakte die wereld... met al die mensen daarop. Met ons, met jou, met mij omdat hij zijn liefde wilde delen met zoveel mogelijk mensen. God is liefde en hij wilde delen met ons. En dat is een grote bron voor wie dat accepteert, voor wie dat aanvaardt. Dus zou je kunnen zeggen, we zijn door liefde gemaakt en we zijn voor liefde gemaakt. En Paulus die spreekt in zijn brief aan de Colossenzen, een van die teksten die we lazen, sprak, spreekt die lovende woorden over die inwoners van de stad Colosse. Want ze staan bekend om hun geloof, hoop en liefde. Hoe mooi is dat als er een groep mensen is die zich samen kerk noemt. en ze staan bekend om geloof, hoop en liefde? Als je geloof, hoop en liefde zoekt, dan moet je daar wezen. En vooral dat laatste, daar blonken ze in uit, in de liefde. En Paulus zegt: dat is nou de vrucht van het Evangelie. Als je werkelijk begrepen hebt wat Gods genade is, als die een ware betekenis ervan bij je binnenkomt. Dan, dan groeit daar iets... en het eerste wat je zult zien... is liefde. Dat is wat Paulus zegt... in die brief van de Colossense. En als liefde... als we daar door zijn gemaakt... en ervoor zijn gemaakt... en als dat de basis is in je leven... in het leven van gelovigen... dan betekent dat ook... dat het invloed heeft... op hoe jij je werk doet. De, de mensen die je kent... de contacten die je hebt... Zijn, zijn die slechts een manier om meer rijkdom, om meer macht, om meer aanzien te vergaren? Of is het verdienen van geld, is het, is het werken een manier om andere liefde te kunnen hebben? maar een vraag. In zijn boek schrijft Joris Luijendijk dat de wereld, dat de wereld van de financiële, de financiële sector een harteloze wereld is geworden. Een wereld zonder hart, een wereld zonder liefde. Maar, zegt hij erbij, dat geldt niet alleen voor die sector. De city is overal. Overal bekrijpt mensen het gevoel steeds vaker. In wat voor wereld leef ik? Of het nou gaat over vluchtelingen in Nederland, bootvluchtelingen op Malta of Lampedusa. Of dat het gaat over steeds meer, minder aandacht. De, de zorg voor ouderen die minder wordt. Waar is de liefde? Als dus je nadenkt over jouw leven. Hoe zou je aan het einde daarvan erop terug willen kijken? Hoe zou het zijn? Als je kunt zeggen. Dat je je tijd. Dat je je passies. Dat je je vaardigheden hebt ingezet. Om mensen te helpen. Om meer liefde te ontvangen. En meer liefde uit te delen. Hoe zou dat zijn? En ben je nu op de koers. Om daar ja op te zeggen. Om daar ja op te antwoorden. De eerste bron. Voor een moreel kompas, voor een nieuw kompas, voor je werk. Dus is liefde als basis. Heel belangrijk. Het tweede is deze. En dat is een andere kijk op mens zijn. Ieder mens, zegt de Bijbel, is gemaakt naar Gods beeld. En heeft dus los van je ras... Los van je klasse, los van het geslacht, los van de levensstijl. Zelfs los van je morele overtuigingen. Ieder mens heeft dus bepaalde rechten. En als we daar eens even over nadenken, dan kunnen we allereerst zeggen dat dat bij de Grieken en bij de Romeinen heel anders was. Dat is al een tijd geleden. Maar zij, zagen eigenlijk, zij zeiden eigenlijk, je waarde als mens en de rechten die je hebt, die, die zitten in je in je gaven en in je mogelijkheden... die ook heel vaak overgeërfd werden. Dus als jij bepaalde dingen heel goed kon... als je tot bepaalde dingen in staat was... dan was je een waardig mens, dan was je iemand... dan mocht je trots op jezelf zijn. Maar je waarde als mens zat dus niet eenvoudig in het gewoon mens zijn. Zijn wie je bent. Het werd hier gezegd aan het begin... hier mag je komen, hier mag je zijn zoals je bent... Bij de Grieken en de Romeinen was dat dus heel anders. En dat is een heel tijd geleden bedacht door de, door de Grieken en de Romeinen. Maar. Joris Duidijk die kwam nog hetzelfde tegen bij de bankiers. En ik vond het best wel herkenbaar. Namelijk dit. Hij zegt steeds meer wordt je eigen waarde bepaald door je baan. Het is de eerste vraag die veel mensen je stellen toch. Wat voor werk doe je? Je baan is al lang geen werk meer. Je baan is identiteit. Het is deel geworden van wie je bent. Dat kwam hij tegen. Dat was dus vroeger zo bij de Grieken en bij de Romeinen. En ik denk dat het christelijk geloof dat echt radicaal anders ziet. Mens zijn betekent niet dat je wordt afgerekend op, op, op je prestaties... op het werk wat je doet... op uh, hoeveel geld je in je baas oplevert... hoe goede cijfers je haalt... Maar het betekent allereerst mens zijn is beeld van God zijn. En dat betekent dat de schoonheid, dat de waardigheid, dat de grootheid van God in ons is gelegd. Als beelddragers van God. Dat het in ieder mens zit. En dat dus ieder mens recht heeft op liefde. Op eer. Op respect. Op zorg. En dan schrijft Paulus in Efesius 6... Een aantal dingen aan meesters. En je moet bedenken dat in Paulus tijd dat dat een hele gelaagde cultuur was. Dus dat er, dat er allerlei standen waren en allerlei klassen. Een hiërarchische cultuur zou je kunnen zeggen. En dan schrijft hij aan de meesters van de slaven dat ze beide dezelfde heer in de hemel hebben. En dat die heer in de hemel geen onderscheid maakt. Niet op basis van ras, niet op basis van klasse of op basis van opleiding. En dat was voor die lezers van toen, voor die meesters, van die slaven waarschijnlijk zeer schokkend. Dat de Heer in de hemel, al die standen, al die rangen, die doen er niet toe. Jullie zijn hetzelfde in mijn oog. Ik vind dit beeld zijn van God, dat wij, dat wij iets van God in onszelf hebben, dat... Dat we waardig zijn zoals we zijn. Dat we mogen komen bij God zoals we zijn. Zoals we ons voelen. Dat vind ik echt een kracht van het evangelie. Die kan werken in je leven. Je wordt door God niet afgerekend. Op hoe je je werk hebt gedaan de afgelopen week. De afgelopen tijd. Misschien heb je wel fouten gemaakt. Misschien lukte het gewoon niet zo goed deze week. Of al langere tijd niet. Ook als je, de, als je niet de perfecte werkgever bent. Voor de mensen die je onder je hebt. Ook als je niet de perfecte echtgenoot, de perfecte vader of moeder bent. God rekent je daar niet op af. Als mens ben je allereerst beelddrager van God. En in zijn genade is zijn liefde onvoorwaardelijk voor jou. Dus dat is de, de tweede bron voor een kompas op je werk. Liefde als basis en een, een, een nieuwe kijk op mens zijn. Een andere kijk op mens zijn. Namelijk als beelddrager van God. Deze manier van het kijken naar mensen heeft ook grote invloed gehad in de, in de loop der tijden. In de loop der geschiedenis. Bijvoorbeeld op het ontwikkelen van mensenrechten. Zoals we die kennen vandaag. Die zijn voortgekomen uit het christelijke geloof in mensen als beelddrager van God. En dus heeft deze tweede bron ook invloed op, weer opnieuw op hoe we ons werk doen. Hoe we anderen benaderen. Zijn de mensen die je kent, die je in je telefoonboek hebt, van je telefoon, zijn dat slechts contacten of leads, zoals ze wel eens genoemd worden? Of zijn het allereerst mensen? Hoe kijk je tegen anderen aan? Zijn het slechts mensen die je verder kunnen helpen? Of, of zijn het klanten die je geld opleveren? Zijn het medewerkers die, er, die jou vooruit kunnen helpen op de schaal in de... In het bedrijf. Hoe druk je de waarde eigenlijk uit. Van de mensen om je heen. In, in resultaten. In geld. Misschien in een bepaalde prestatieindex. Hoe zie je anderen. Moeten we eigenlijk niet zeggen. Dat vanuit de Bijbel gezien. Dat ieder mens gemaakt is. Naar het beeld van God. En daarom gelijk is in waarde. Stel. Er vallen onvermijdelijk ontslagen. Of neem een ander willekeurig slecht nieuwsgesprek. Dat kan hard tegen hard gaan. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Misschien heb je zelf zo'n zo gesprek moeten voorzitten. Of was je er onderdeel van, ongewild. Het kan hard tegen hard gaan. Maar stel nou dat je deze situaties met liefde benadert. En dat je de ander ziet allereerst als beeld van God. Als, als een mens met waardigheid. En dat dat dus betekent dat je bijvoorbeeld. ...transparant bent in het delen van informatie. Dat je, dat je twee-richtingsverkeer in de communicatie toelaat. Dat je anderen niet iets probeert op te leggen... ...maar dat je ze eerder probeert te overtuigen... ...door gewoon een redelijk gesprek te voeren. Dat zou een al een begin zijn van de ander benaderen... ...ook in dat soort slecht nieuwsgesprekken... ...als beelddrager van God. We hebben er twee gehad. Liefde als basis... Beeld zijn van God, beelddrager van God zijn. Het derde is geleid door de geest. Geleid door wijsheid en inzicht van de geest. Veel mensen die zien geloven als het leven met een set regels. Hey, je mag dit, je mag dat en dat moet je en dat moet je en dat mag niet. Een soort moreel kompas wat van bovenaf komt waar je niet vanaf mag wijken. Een soort goddelijke instructie voor ons leven. Dat is hoe sommige mensen geloven zien. En het is waar. In de Bijbel, het is niks voor niks een heel dik boek. Daar staan heel veel praktische aanwijzingen in. Heel veel praktische regels. Richtlijnen. Maar soms wordt het christelijk geloof met name op deze categorie afgeserveerd. Moeten we niet. Houden we niet van. En dat komt natuurlijk omdat die richtlijnen die hierin zijn opgeschreven. Die zijn vaak met harde hand gehanteerd. Die zijn opgelegd. En zo staat het geschreven en zo moet het. En zo is het gekomen dat sommige mensen elk gesprek over wat goed en fout is willen vermijden. Dat ze niet meer willen praten over moraal. Maar als God de mensen slechts alleen een set met regels zou geven, dan zou het denk ik niet genoeg zijn. Een complete categorie mis namelijk. En dat is wijsheid. Wijsheid. Wijsheid zou je kunnen zeggen, is veel meer dan het gehoorzamen van een aantal regels, van een aantal richtlijnen. Nee, wijsheid is dat je weet, bijvoorbeeld in ongeveer 80% van alle dagelijkse beslissingen, wat goed is om te doen. Wat het juist is om te doen. Waarin bepaalde regels, waarin bepaalde richtlijnen geen antwoord geven. Neem bijvoorbeeld de vraag, welke baan, welke opdracht neem je aan? Ga je misschien toch weer een opleiding doen? Wie zijn je vrienden? Wie worden je vrienden? Met wie ga je trouwen? Wanneer ga je op de bres staan? Wanneer doe je een stapje terug en blijf je stil en kijk je toe? Zijn het van die van die vragen waar bepaalde richtlijnen niet altijd direct een antwoord op geven? maar waar je wijsheid voor nodig hebt. Belangrijke beslissingen die je moet nemen. En ik had er zelf in de voorbereiding van deze spreek nog een aanvaring mee. Naast Predekamp ben ik ook ondernemer en de um, laatste tijd niet zo heel veel opdrachten. Dus had ik een, een website gevonden waar je dan offertes kon, kon uitzetten. En dat doe, je dan, uh, dat doe je dan anoniem, tenminste ik niet, maar je, je krijgt nog niet de contactgegevens van het bedrijf Waar je een offerte voor uitbrengt. En zo kwam ik in contact en uh, nou, mijn offerte sprak aan. En toen kwam ik erachter dat ik geselecteerd was om een website te bouwen voor een modellenbureau. Ik ging uh, de huidige website eens bekijken. En uh, nou, het is niet zo dat ik, dat ik helemaal tegen modellenwerk ben. Eh, dat zou hypocriet zijn, want dan moet ik ook geen films kijken. En dan moet ik ook geen tijdschriften meer lezen en dat soort dingen. Maar er begon bij mij wel iets te kriebelen van binnen. Dat ik dacht, hé, hey, wil ik dit? Wil ik in die branche, wil ik daar mijn geld mee verdienen? Als ik weet dat er ook modellenbureaus zijn waarbij, um, waarbij de richtlijnen worden opgelegd aan de modellen die niet gezond zijn. Hè? Te dun. En uh, alleen maar focus op het uiterlijk. Ik vind ook altijd uh, bedrijven heel sympathiek. Die zeggen, wij maken geen gebruik van modellen, maar we maken gebruik van normale mensen. En dat zijn vaak nog de leukste reclames ook. Dus, dat, dus het begon bij mij, de twijfel begon toe te slaan. Zijn er, is dat volgens mijn principes? Wil ik daar mijn geld mee verdienen? Aan de andere kant, ik zal ook eerlijk zijn. Ik had wel weer een opdrachtje nodig. Ik had niet zoveel werk. Um, dus, dus de euro's kon ik ook goed gebruiken. En dan ga je wegen. Ja, maar ik doe toch zelf niet het werk met die modellen. Zou ik maak alleen de websites. En, nou, zo ging dat. En wat je dan nodig hebt is, is wijsheid. Is inzicht van de geest. En hoe krijg je die inzicht? Hoe, hoe krijg je dat inzicht? Hoe krijg je die wijsheid? Paulus die geeft in Colossense 1 vers 9 het antwoord. Hij zegt, en we hebben het net gelezen. Gods wil ten volle leren kennen doe je door de wijsheid en de inzicht die de geest u schenkt. Gods wil leren kennen is allereerst God zelf leren kennen. Je weet wat iemand wil als je diegene echt... En goed kent, zoals je weet wat je partner of wat je vriend, vriendin het allerliefste eet. Dat soort dingen weet je van elkaar. Je wordt wijs door niet alleen in God te geloven met je verstand, volgens de richtlijnen, volgens de dingen die opgeschreven staan. Maar je wordt ook wijs door hem te leren kennen, zoals hij is, wie hij is. En de tweede stap naar wijsheid is jezelf leren kennen. Als je zijn genade, als je Gods liefde leert kennen, dan bewaart dat goede nieuws over die genade, over die liefde je ja, aan de ene kant voor onderschatting en aan de andere kant voor overschatting. Je, je leert jezelf beter kennen omdat het goede nieuws van Jezus aan de ene kant laat zien hoe zondig je bent, hoe je soms enorm uit de bocht vliegt, en aan de andere kant laat het zien hoe waardevol je bent, hoe veel God van je houdt. Wijsheid die je kunt krijgen van God. En hoe kom je nou van kennis over God. Naar God kennen zoals hij is. Hoe krijg je het inzicht en de wijsheid over jezelf. En over anderen. Het antwoord is dus door de geest van God. Die geest geeft wijsheid. En inzicht. Kracht. En volharding. We, we zongen. Net nog dat lied, vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij, die rust in u alleen. Een vaste geest in mij, een, een geest die vol is van, van, van wijsheid, van inzicht, van kracht, van volharding. Dat zouden we allemaal wel willen hebben. Een geest van God, die wil dat geven. En het is een krachtige bron voor het omgaan met karaktereigenschappen waar je zelf niet zo trots op bent. Die dingen die je liever niet deelt. Het is een krachtige bron voor het weerstaan van verleidingen, van, van schoonheid, van geld, van macht, van, van snelle beslissingen maken, maar eigenlijk niet zo goed over nadenken. Een krachtige bron voor het hebben en het houden van goede relaties. En ik, uh, ik vertelde net dat verhaal van, die, van het dilemma wat ik had met die opdrachtgever. Ik dacht, zal ik het einde nou vertellen? Uh, uh, dat is altijd spannend natuurlijk. En, en ik doe het wel, maar het is niet om een, om een norm op te leggen. Ik heb uiteindelijk gekozen om die opdracht niet aan te nemen, om het af te zeggen. Maar ik denk dat dat een overweging is die ieder in zijn positie of haar positie zelf moet maken... Zoals ook het voorbeeld aan het begin werd genoemd van diegene bij de bouwmarkt. Ja, ga je daar wel in mee of ga je daar niet in mee. Dat is een beslissing die je moet maken met behulp van de leiding van God, met behulp van Gods geest. Maar ik weet wel dat toen ik die keuze, toen ik die knoop had doorgehakt, dat mij heel veel rust gaf. En dat er bij mij een soort vertrouwen naar boven kwam. Dat ik dacht, deze klus heb ik niet aangenomen. En wellicht dat er een volgende klus weer komt. En nou ja. Dan, dan stromen die euro's wel weer binnen. En het kwam uiteindelijk ook niet zo heel slecht uit. Want mijn vrouw staat op het punt van bevallen. En uh, daar zijn we druk zelf mee. Dus uh, ja, soms is werk ook maar relatief. Je werkt 90.000 uur in je hele leven, las ik, voor de dienst. Maar soms zijn dingen, andere dingen veel belangrijker. Maar, maar hierin ervoer ik wel een stukje leiding van Gods geest. En ik denk dat hij dat bij ons allemaal wil doen. En dat is geen magie, dat is geen truc... Maar de geest die wijst elke weer op Jezus. Die wijst elke weer op Jezus. En, en hij laat zien wie Jezus is als een, als een realiteit, als iets wat echt is. Als iemand die echt is. En die ons karakter stukje bij beetje wilt vernieuwen. Nieuw leven in ons wilt geven. En hij geeft nieuwe moed, hij geeft helderheid om juiste keuzes te maken. Nederigheid soms, kracht, dat wat je nodig hebt. Je zou kunnen zeggen als we dat beeld van dat vliegtuig weer eens terughalen. De geest van God, die gaat in de cockpit van het vliegtuig van je leven zitten. En Hij pakt het stuur vast. En hij wijst de juiste richting op. Dat is wat de geest van God wil doen. En zo neemt je wijsheid toe met de jaren. En maak je steeds betere professionele beslissingen. Maar ook beslissingen in je persoonlijke leven, privé. En dat is het goede nieuws wanneer het Pinkster wordt. Volgende week vier het: dat Gods Geest ons wordt gegeven door Jezus Christus. Wanneer we Hem in geloven aannemen. Derde principe, geleid door wijsheid en inzicht van de Geest. Een krachtig principe, een krachtige bron om een goed moreel kompas te hebben om je werk te doen of datgene wat je doet in je dagelijkse leven. Ten slotte het laatste: het laatste principe voor een nieuw krachtig moreel kompas in je leven. Er zijn mensen, en als zij nadenken over werk, en als je vraagt, wat vind je er nou van. Die zeggen, werk dat is noodzakelijk gezoeg. Verschrikkelijk, maar ik moet nou eenmaal noodzakelijk gezoeg. En aan de andere kant zijn er mensen en die zeggen, mijn werk is me alles. En die maken van hun werk hun identiteit. Dit laatste principe zet werk aan de ene kant op een, op een, op een hogere standaard... En aan de andere kant ook niet als het allerhoogste standaard. Paulus die schrijft het aan die Efezius. Hoofdstuk 6 vers 7. Een belangrijk vers. Doe uw werk met plezier. Alsof het voor de Heer is. En niet voor de mensen. Paulus zegt hier. Paulus schrijft hier. Dat wij al ons werk moeten doen. Alsof het voor God is. Dus eigenlijk verander je publiek. Wie ziet je? Als je werkt. Veranderen het publiek betekent dat je niet voor andere mensen werkt. Dat je niet allereerst voor jezelf werkt. Maar dat je voor God werkt. En voor medewerkers, voor werknemers betekent dat, dat ze altijd hun best moeten doen. Doe het van harte, schrijft Paulus. Ook als de manager, ook als de leidinggevende even niet kijkt. Even niet oplet, als je even alleen bent. Want het leidende motief om te werken is namelijk dat je het voor de Heer doet. En, schrijft Paulus ook in die tekst die we lazen, dat je beloond wordt door God. Voor het goede wat je doet. Je mag het met plezier doen. En omdat je de Heer dient, ben je bevrijd van de drang om veel te, veel te werken. Of aan de andere kant om de kantjes er een beetje vanaf te lopen. Geld, complimenten voor wat je doet... Ze zijn niet meer leidend, het is niet meer je eerste overweging. Doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Voor werkgevers, voor managers is vers 9 belangrijk. Tegen hen zegt Paulus dat ze voor de Heer gelijk zijn aan slaven. Dat de Heer geen onderscheid maakt. Ik las een keer bij iemand die zei, al die teksten waar Paulus schrijft over meesters en slaven, daar zou je ook het onderscheid kunnen maken van werkgevers en werknemers. Opdrachtgever, opdrachtnemer. Paulus zegt, de Heer maakt geen onderscheid. Paulus zegt ook, angst is geen goede raadgever. Behandel uw slaven op dezelfde manier zoals u zelf behandeld zou willen worden, betekent ga op zoek naar de belangen, naar het welzijn van de medewerker. Van je werknemers. Ik ga afsluiten. We werken allemaal voor, voor een publiek. Of het nou is om je ouders te pleasen. Of het nou is om indruk te maken op anderen met je prestaties. Of op je vrienden te laten zien, kijk eens hoe goed ik het doe. Om je meerdere voor je te winnen. Om bepaalde promoties te maken. Of om gewoon weg aan je eigen standaard te voldoen. Die we soms heel hoog leggen. Christenen mogen geloven dat ze werken voor het publiek, bestaande uit die ene God en Vader, de Vader van de Heer Jezus Christus, die zijn geest geeft aan ons allemaal. Zodat we ons zowel verantwoordelijk voelen voor het werk wat we doen, maar ook vreugde beleven in de dingen die we mogen doen in ons werk, in al die tijd die we daaraan besteden. Vier bronnen, vier krachtige principes om je werk goed te doen. Liefde als basis. ander beeld van mensheid, namelijk het beelddrager van God. Geleid door de kracht van de geest. Door wijsheid en inzicht wat hij aan ons wil geven. En als laatste, werken doe je niet voor andere mensen. Werken doe je niet voor jezelf, maar werken doe je voor God. Ik hoop dat... De dat het, je, dat het je veel mag brengen... in al het werk, in al de dingen die je doet... Um, in de dagen van je leven. En ik heb het, het, het boek van Joris Luierdijk veel gebruikt. Dit kan niet waar zijn. dus de aanrader om nog eens helemaal te lezen. En hij zei... al die sessies die ik had met die mensen in die financiële wereld... dat waren een soort biechtsessies. Mensen die eindelijk eens konden zeggen... ik doe mijn werk nou wel... Maar ik ben er niet happy mee. Ik heb deze beslissingen moeten nemen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik ben er niet blij mee. Fijn dat ik even mijn hart kan luchten. En ik denk dat de kerk een plek is... waar je dat mag doen. Waar je voor het aangezicht van God mag komen. En mag zeggen... Heer, ik heb deze beslissingen gemaakt. Heer, ik heb dit gedaan en het was niet goed. Wilt u het nemen? Wilt u het wegnemen? Wilt u het vergeven? En ik wil een nieuw begin maken. Nou, die tijd wil ik zo direct kort geven... om. Als het ware je eigen korte biechtsessie te hebben. Niet met Joris Luijendijk. Maar met de Heer van hemel en aarde. Met de hoogste God in de hemel. En als je wilt dan kun je iets tegen hem zeggen. Kun je iets aan hem vragen. En daarvoor wil ik zo direct even stilte nemen. Ik zal het eerst kort inleiden. Stilte en dan sluit ik het af. Mag ik met jullie binnen. Heer God. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn. En mochten nadenken over, over zoiets belangrijks. Over zoiets wezenlijks voor velen van ons namelijk ons werk, namelijk de dingen die we doen in ons dagelijks leven. En heer, allereerst dank u wel dat, dat zoveel van ons werk hebben. We weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. Misschien zijn er sommigen hier onder ons die op zoek zijn, of die al langere tijd geen werk meer hebben. Heer, en we danken u voor als het werk er wel is, of als we wel dingen hebben om te doen in ons dagelijks leven dank u wel dat het in, in basis ook mooi is en goed is om te doen. Dat we mooie, goede dingen mogen doen in ons werk. Maar u weet ook dat het soms lastig is. Dat, dat we dan uh, komen op ons werk. Dat we gelovig zijn. Maar wat doe je daar nou mee? En dat het soms heel, heel erg in de basis begint bij je werk goed doen. Je werk doen volgens bepaalde principes. Niet meegaan in bepaalde trends of... De neiging om alleen maar meer geld te willen verdienen. Heer, soms zijn er dilemma's die op ons afkomen en daar hebben we u voor nodig. Heer, we willen even kort de tijd en stilte nemen om zelf met u te praten. En als we dat willen, om zelf iets tegen u te zeggen, wellicht iets op te biechten, wellicht iets bij u neer te leggen, waarvan u zegt ik neem het weg, ik vergeef het. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen zoals we zijn. Ook met onze fouten, ook met onze tekortkomingen. Maar dat u zegt zand erover. Dat u onze zonde zo ver verwijderd als het oosten van het westen is. En dat er bij u altijd genade is. Een nieuw begin, een schone lei. En Heer, zoals we zongen voor de preek. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij. Die rust in u alleen. Hier om zo'n geest, om zo'n karakter, om zo'n kompas, bidden wij. Maak het in ons, doe het in ons, door de kracht van uw geest. En leer dat we daar steeds meer open voor staan. Dat we niet voor anderen werken, dat we niet voor onszelf werken, maar dat we voor u werken. Dat u het publiek bent. Je gaat u zo met ons mee, in alle uitdagingen, in alle opdrachten, in alle taken die we hebben, in de zoektocht van ons leven. En doe dat door de kracht van uw geest, die ons geschonken wordt door uw Zoon Jezus. Amen. Aansluitend op deze spreek, luisteren naar een lied, en het is een lied van Casting Crowns, Come to the well, kom naar de bron. En de rest van de tekst wordt ook geprojecteerd, en dan zal je zien dat het aansluit. Laten we er samen naar gaan luisteren. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need But you keep on searching I've done all the work But you keep on working When you're running on empty And you can't find the remedy Just come to the well You can spend your whole life Chasing what's missing, but that empty inside, You just ain't gonna listen. When nothing can satisfy, and the world leaves you high and dry, just come to the well. It's all who's there. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the way. So bring me your heart, no matter how broken. Come as you are When your last prayer is spoken Just rest in my arms a while You'll feel the change, my child When you come to the well It's all who thirst will thirst no more And all who search will That you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me, 'cause you come to the well. Yeah, it's all. Who all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can't Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Jullie bidden om uh, ja, te bidden voor de wereld waarin we leven, uh, voor uh, de plek waar we wonen en ook uh, voor onszelf. En um, ja, ik wil ook graag de vragen voor Lars en zijn vrouw. Ik heb het aan het begin niet verteld, maar uh, eigenlijk zijn we heel blij dat hij hier was, want het had uh, ook zo kunnen zijn dat, hij, uh, dat zijn vrouw hem bevallen was, want die is vandaag uitgerekend. Dus er was ook al een plan B uh, gereed. Maar gelukkig ben je er. Maar uh, nou, het is wel even afwachten en uh, we willen ook uh, bidden dat het allemaal goed mag gaan. En uh, nou, dat de bevalling ook snel mag uh, gebeuren. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u kunnen komen, onze bron. en waar we ook alles bij neer kunnen leggen. Hier, uh, ja, als we de wereld om ons heen zien, dan is er ook zoveel aan de hand. En uh, vaak ook zo onvoorstelbaar. Hier een tweede aardbeving in uh, Nepal. Hier wilt u daarbij zijn en uh, dat er genoeg hulp mag zijn... Genoeg materiaal, genoeg eten om die mensen te helpen. Hier maar uh, om ons heen is er nog veel meer. En uh, we gaan straks collecteren voor een project in Oeganda. En ook in Afrika is er genoeg nog te delen. Genoeg te helpen. Wilt u bij landen zijn waar oorlog is? Hier, en waar uh, spanningen zijn? En wat hebben we het hier dan goed? Daar willen we u voor bedanken. Hier, wat hebben we het goed hier in de Ronde Venen? Als uh, we om ons heen kijken... Het is groen, alles bloeit. Hier, we hebben heel veel voorzieningen hier. Goede scholen. Hier, uh, de meesten van ons hebben ook werk. Ja, als dat niet zo is, wilt u ons dan uh, de moed geven om verder te gaan? Om uh, te kijken wat uh, onze invulling in ons bestaan kan zijn. En wilt u ons helpen op ons werk? En, uh, ja, om onszelf te zijn. Om u te volgen. En dat heeft alles te maken met wie we zelf zijn. Met hoe we met anderen omgaan. Heer, en uh, wilt u ons helpen om u daarin te volgen? Heer, we willen bidden voor, uh, voor Lars en zijn vrouw. Heer, uh, ja, vandaag is de uitgerekende datum, ze verwachten hun tweede kindje. En we willen bidden voor hen dat, uh, ja, dat ze niet meer lang hoeven te wachten en uh, uh, ja, dat de bevalling goed mag gaan, dat ze een gezond kindje kunnen ontvangen. Hier wilt dus ook de eerste periode helpen, als het heel intensief is. En uh, ja, ook voor hun uh, dochter, als er straks een broertje of zusje bij komt, wilt ze daarbij zijn, hier. En wilt hun ons gezin zegenen. Ook in zijn werk in Amstelveen. Hier, uh, en we willen ook bidden voor onszelf. Hier, uh, er zijn blijde dingen, verjaardagen, feestjes, verdrietige dingen, pijn. Hier, uh, en als we ten liefste in onszelf kijken, is er altijd pijn. En, Misschien wel schaamte voor wie we zijn. Heer, wilt u ons mooi maken. U heeft ons al mooi gemaakt. En wilt u ons laten zien dat we ja, gemaakt zijn door u. En uh, ja, dat we mooi gemaakt zijn. Heer, ik wil bidden voor de rest van de dag. Dat we ja, de woorden die Lars heeft gesproken. De woorden uit de Bijbel, dat we die mee kunnen nemen. Ieder op onze eigen manier. Dat we die... In ons werk kunnen toepassen, of thuis, of in relaties met anderen. Wilt u dat zegenen? Hier ja, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van uh, deze dienst. En uh, straks is er koffie en thee. En je bent van harte uitgenodigd om uh, nog even na te praten in de hal. om het genot van een kopje koffie of thee. En um, als Veenat Kerk willen we ook uh, delen van onze goedheid, willen we ook iets delen van de liefde van God. En uh, dat kan heel makkelijk hier in de gemeente, maar dat willen we graag ook buiten de Veenhardkerk doen. En zo geven we altijd een uh, bloemetje weg. En dit keer willen we de bloemen geven aan de beheerders van de stichting Chitze Celius. Uh, dat heeft onder andere Annemieke en Martin hebben dat aangedragen. Dat is een vroegere buurman van hen geweest. Hij is een half jaar geleden overleden. Maar hij wilde graag iets doen voor de ouderen in de Ronde venen. En hij wilde graag dat door middel van een stichting doen. Nou, die stichting draagt nu ook zijn naam. En eens in het kwartaal willen ze gewoon iets organiseren voor de ouderen. Uh, onlangs hebben ze bijvoorbeeld lekker met elkaar gegeten. En uh, nou, persoonlijk vind ik dat echt een prachtig initiatief. van Iemand die op die manier nog iets wil nalaten. Maar ook tegelijk uh, ja, wil, iets wil doen voor de mensen in onze omgeving. Uh, dus de bloemen gaan naar de beheerders van uh, deze bijzondere stichting. Nou, we collecteren ook altijd, ik noemde het net wel in het gebed. Uh, dat is voor uh, Home Sweet Home. Uh, dat zijn, uh, volgens mij is het familie ook van hier, hè, van nichtjes. Ja, van uh, Simon en uh, Judith. Ja, een nichtje van hen is uh, met haar man en twee kinderen naar Oeganda gegaan. En zette zich in voor een huis voor uh, gehandicapte kinderen. Uh, omdat gehandicapten in veel Afrikaanse landen uh, ja, echt ondergesneeuwd zijn. Er zijn weinig... Uh, Voorzieningen voor, maar eigenlijk worden ze vaak ook nog een beetje weggehouden. En uh, zij zetten zich daarvoor in, doen nog veel meer, uh, leven daar ook. En uh, nou, van harte bij jullie aanbevolen om uh, deze maand uh, daarvoor te collecteren. En uh, na de collecte zingen we met elkaar nog uh, een lied. staan voor het laatste lied. Deel door ons uw liefde uit, dat beantwoordt God met zijn zegen, die ik in zijn naam aan jullie mag meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.